Drie uur. Dit is Radio 1 met Elsbeth Gutteke en Thijs van den Brink. In dit is de dag zometeen het debat over de vluchtkerk in Amsterdam... die vrijdag dichtgaat, heeft de opvang zin gehad. En de plannen voor het nieuwe Kuipstadion in Rotterdam zijn net bekendgemaakt... maar het afscheid van de oude Kuip is voor veel fans te moeilijk. Nu is het nos finaal met Mark Visser. Het Internationaal Monetair Fonds heeft toegezegd mee te doen aan de redding van Cyprus. Van het reddingspakket van 10 miljard euro zal 1 miljard van het IMF komen. Cyprus betaalt zelf ook aan de redding mee, ten koste van de rekeninghouders bij de twee grootste banken. Volgens het IMF heeft 95 van de rekeninghouders geen last van die maatregel, omdat ze minder dan een ton op de bank hebben. Een bom uit de Tweede Wereldoorlog, die vannacht werd gevonden bij het Centraal Station van Berlijn, is onschadelijk gemaakt. Meer dan 800 mensen moesten vanochtend uit voorzorg hun huis uit. Deel van de treinen viel uit en het vliegverkeer van en naar Tegel lag een half uur stil. Russische vliegtuigbom van 100 kilo werd ontdekt bij graafwerkzaamheden. Dit soort explosieven worden veel gevonden in Berlijn, zegt correspondent Wouter Meijer. In Berlijn zijn duizenden van die bommen gevonden de afgelopen jaren. Juist hier ook rond het Centraal Station, waar heel veel nieuw gebouwd is de afgelopen 20 jaar. Daar zijn heel veel van die bommen gevonden. Het einde van de oorlog is Berlijn zwaar gebombardeerd. De bom wordt later op een veilige plek tot ontploffing gebracht. De Spaanse prinses Cristina is nu ook verdachte in de corruptiezaak... waarin haar man, Inyaki Udangarin, terecht terechtstaat. De rechter die onderzoek doet naar de zaak... heeft haar opgeroepen te komen getuigen. De naam van de prinses wordt al weken genoemd in de zaak. Inyaki Udanagarin werkte jarenlang voor een stichting... die sportevenementen organiseert en steunt. De schoonzoon van de koning zou miljoenen aan publiek geld... hebben weggesluist naar eigen rekeningen. Het aantal koperdiefstallen langs de spoor is vorig jaar met 30% gedaald. Volgens Prodeel komt dat onder meer door de inzet van personeel dat is opgeleid om koperdieven te betrappen en in te rekenen. Uit het jaarverslag van spoorbeheerder Prodeel blijkt verder dat het aantal ongelukken op het spoor vorig jaar is afgenomen. En verder reden de treinen van de NS iets minder vaak op tijd dan in 2011. De treinen van de regionale vervoerders scoorden op dat punt beter. De Franse president Hollande heeft zijn voormalige minister voor begrotingszaken, Jérôme Cahuzac, scherp veroordeeld. Cahuzac gaf gisteren na maanden ontkennen toe dat hij al jaren een geheime bankrekening in het buitenland heeft. Hollande sprak van een morele dwaling. Hollande benadrukte dat Cahuzac niet hoeft te rekenen op een voorkeursbehandeling van justitie. Het is een schande voor de Republiek, sprak Hollande. De kwestie rond minister Cahuzac komt Hollande slecht uit, zegt correspondent Ron Linker dat deze affaire ja, een gezag behoorlijk ondermijnt. Hè? Hollande die staat er al belabberd voor in de peilingen. Deze affaire ja, is toch een zware klap voor zijn reputatie. Energiebedrijf Essent stopt na de Olympische Winterspelen van volgend jaar... met de sponsoring van de schaatsport. Het bedrijf is al sinds 1998 verbonden aan de wereldbekerwedstrijden... de NK's, de alternatieve Elfstedentochten en ook het marathonschaatsen. Het bedrijf overweegt om na de Winterspelen... een eigen schaatsvloeg te gaan beginnen. Het weer dan, vooral in het noorden, schijnt de zon nog flink. Op andere plaatsen komt iets meer bewolking voor en het blijft droog. En het is ongeveer 7 graden. Zo morgen als vrijdag behoorlijk veel bewolking, maar de kans op neerslag is klein. En het wordt ongeveer 6 graden. Voor verkeersinformatie gaan we naar de ANWB, John Vier op de ring Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad. Er staat voor de koenten 3 kilometer. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort. er staat tussen Soesterberg en Leusden 5 kilometer. Wij gaan zo verder, maar dit is de dag. Blijf luisteren. Waarom ik als salesmanager ben overgestapt op 4G? Nou, hoe sneller het internet, hoe hoger mijn omzet?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 Kijk op funda.nl, Powered by NVM, voor de deelnemende huizen. Tot zaterdag op de NVM Open Huizendag. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, dat u luistert naar Dit is de Dag. Hoe moet het verder met de Vluchtkerk in Amsterdam? En hoe moeilijk is het afscheid van het Kuipstadion in Rotterdam? Hier aan tafel Rico Voorberg van de Vluchtkerk in Amsterdam... etenke Jan Vorstenbos, wensmoeder Nanda Broer... en Paul Groenendijk van de website Red de Kuip. Straks onze Dichter bij de Dag. De vluchtkerk in Amsterdam-West. Zondagavond is de kerk gekraakt. Noem is goed. Goed, gewoon, we zitten gewoon thuis. Al meer dan een half jaar zijn de uitgeprocedeerde asielzoekers onderwerp van discussie. Zolang het koud is, zolang het winter is, zijn deze mensen welkom. Die eigenaar is echt heel erg respect op mij. 5 april moet de groep de kerk verlaten. Moet ik gewoon doodgaan, en dan stuur ik bewijs dat ik doodga. Dan is het de vraag hoe zichtbaar zij en daarmee het probleem zullen blijven. Na drie maanden overwinteren moeten de ruim 100 vluchtelingen vrijdag de Vluchtkerk in Amsterdam verlaten. Hun lot is nog onzeker. Rico Voorberg van de steungroep Vluchtkerk. Er gaat zo meteen in debat met de VD-kamerlid Malik Asmani... over de vraag hoe het verder moet met die bewoners. Maar eerst even over de situatie nu. Uh, we lazen over een demonstratie en het debat in de gemeenteraad in Amsterdam... waar delen van de bij aanwezig zijn. Ja, dat klopt. Er zaten zo'n tachtig man, even zitten zo'n tachtig man... op het moment nog op de publieke tribune... te luisteren naar het debat dat aan de gang is in de gemeenteraad. omdat uh, uh, Het zou zo besproken worden, maar gisteravond is er een motie aangenomen... in Stadsdeel West... Um, waarin de gemeente opgeroepen wordt dat zo gauw er een uh, hulpvraag komt vanuit de vluchtkerk. Um, omdat er vrijdag dus de vluchtkerk ophoudt. Ja. Uh, dat dan de, uh, dit stadsdeel samen met de andere stadsdelen en de centrale stad hiervoor verantwoordelijkheid neemt. En voor uh, opvang zorgt. Ja, dus het gaat erom dat dan deze mensen weer opgevangen worden. En, en gaat de centrale stad dat dan ook doen? Nee. Dat... Tenminste, um, ik volg hier, daarom staat mijn, mijn laptop hier. Ik volg Twitter, uh, wat, wat er aan de gang is. En. Uh, uh, nou ja, het, het, uh, uh, op het moment hoor ik dat de burgemeester zegt, uh, uh, alleen als ze zich individualiseren, dus als er geen groep, als er geen groep meer zijn, uh, dan is er ruimte om uh, uh, na te denken over opvang. En zij willen als groep opgevangen worden. Nee, ze willen als groep hun verhaal laten horen. Een ja. verhaal over het feit dat er iets grondig schort... aan de manier waarop we in Nederland omgaan met uitgeprocederen. Ja. Nou, daar gaan we zo over in debat. Ja. Er was nog een andere vraag die rees. Afgelopen zondag werd er een, een voormalig imam gedoopt... uit de groep mensen... Die opgevangen werden in die vluchtkerk. Toen ja. waren er mensen die zeiden, ja dat is ook wat. Dan vang je daar mensen op en dan ga je ze ook nog bekeren. Ging het jullie nou om hulp geven of om zieltjes winnen? Nou, wij hebben absoluut niemand willen, willen bekeren. Dat is ook niet gedaan. Het is uh, hier de sprake van een, uh, iemand die contact heeft gezocht met iemand uit, uh, aan, de, aan de noodweg. Er is een, een vrouw die dacht, uh, waar kan ik deze mensen het meest bij helpen? Het was toen nog een tentenkamp aan een noodweg. En uh, laat ik aan het evangelie brengen. Nou, iedereen heeft zijn eigen idee over uh, hoe je mensen het best kan helpen. En zij ging vertellen over Jezus. Mm -hmm. nou, een van de mensen daar is daardoor geraakt. Heeft die vrouw uh, ook nog uh, af en toe in de vluchtkerk uitgenodigd. Nou, ja, het was hun huis. Dus, het uh, was nee, niet we, een activiteit van jullie, zeg was Absoluut geen activiteit van ons. Dus, uh, uh, uh, uh, uh, en, uh, dit is een pad waar wij ook verder niks van, uh, ni niets van wisten. Dus nee. uh, wij waren ook verrast. Ja. Zijn jullie wel naar de dienst gegaan? Nee, ik wist het niet. Je ik het ik het las het ook op Twitter. Dat is nieuw. Okay. Nou, Oké, Laten we het dan eens hebben over de vraag wat er dan moet gebeuren met deze mensen. En daartoe is ook in Den Haag in de studio meneer Asmani, VVD-kamerlid. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent kritisch op de vluchtkerk, maar om hele andere redenen... dan die bekeringsdrang waar we het net over hadden. Wat, wat is uw kritiek? Ja, mijn kritiek is eigenlijk dat ik uh, vind dat uh, mensen hiermee valse hoop uh, geven aan, uh, aan de desbetreffende uitgeprocedede asielzoekers. Dat is ook de reden waarom ik uh, 7 december, uh, toen eigenlijk de deuren net waren geopend voor de Vluchtkerk, ook ben langs geweest om dat dialoog uh, te gaan zoeken. Uh, ik begrijp uh, uh, de, uh, de goede pretenties uh, die men ook heeft... die uh, mm -hmm. heer Voorberg waarschijnlijk ook heeft... Uh, vanuit barmhartigheid en religieuze overwegingen. Uh, maar uh, ja, je helpt de mensen hier uh, niet mee. En de situatie is niet anders dan de situatie eigenlijk van een paar maanden geleden. En dat is eigenlijk maar wat triest om te moeten constateren. Ja, dat is duidelijke kritiek, Rico Voorberg. Wat is jouw antwoord daarop? Ja, het is interessant dat, uh, dat meneer Asmainen zegt dat de situatie niet anders is... Uh, uh, de... Uh, de media en uh, uh, ook uh, de bredere groepen in Amsterdam... hebben dit geluid opgepikt. En er hebben zich gerealiseerd de afgelopen maanden... dat er echt iets mis is met, uh, met het beleid. En dat was ook de overweging waarom we de Vluchtkerk zijn gestart. Wij wilden deze mensen een podium bieden... om dat te vinden dat er, dat er iets niet klopt. En dat er in politiek opzicht... Uh, nog niets geschoven is. Uh, dat zegt niet dat er in de samenleving nog niets geschoven nou, zegt, is. Het, ze hadden als functie om aan de bel te trekken. Ja. Dat hebben we gedaan. En dan ja. moeten we het nu gaan hebben over hoe nu verder. Laten we ja. dat dan eens eerst even doen. Voor, zowel voor de korte termijn als de lange termijn. Eerst de, kart, de korte termijn. Meneer als maan die mensen gaan vrijdag. Moeten ze die, die kerk verlaten. Wat, wat moet er met hen gebeuren? Nou, volgens mij uh, dienen de mensen die uitgeprocedeerd zijn... In dit land uh, te verlaten. We hebben een zorgvuldige procedure in dit land. En dat betekent uh, ook dat er een uitvoersorganisatie is... die de kennis en expertise heeft ten opzichte van landen... om die, uh, die tot beoordeling komen of iemand hier wel of niet mag blijven. Dan heb je nog een onafhankelijke rechter die dat ook uh, beoordeelt. Dan heb je nog een raad van staten die ook nog kan kijken... naar de uitspraak uh, van de rechtbank. En dan is het ook duidelijk voor iemand of iemand hier wel of niet mag blijven. En wat er ge moet gebeuren is... dat Iemand in principe gewoon een zelfstandig de vertrekplicht kent. Dus iemand moet gewoon het land verlaten. Maar er ligt ook een aanbod van de overheid. De aanbod van de staatssecretaris Steven. die hij ook heeft gedaan tegenover deze groep. dat hij die opvang wil gaan bieden. Dus hij, ze konden ook opvang ja. bieden vanuit de overheidswegen. maar dat ze dan wel mee moeten werken aan terugkeer. Ja, dus het is heel duidelijk, zegt u. Er zijn allerlei duidelijke wegen. voor wat er met deze mensen moet gebeuren, Rikkel Voorberg. Ik neem aan dat jij er anders naar kijkt. Uh, kijk, deze mensen uh, anders dan de. Uh, dan uh, meneer Asmani en anderen, uh, ons willen doen geloven... Uh, hebben meegewerkt aan hun terugkeer. en uh, Voor een groot deel. En zijn, uh, uh, hebben daar ervaringen op gedaan. Waardoor ze zeggen van, op het moment dat we dat weer doen... gaan we weer het hele circus door. En dat circus betekent uh, dat je uh, ergens opgevangen wordt... in een vrij verperkende locatie... en uiteindelijk weer op straat komt te staan. Omdat je weer, zoals meneer Asmani zegt... Uh, zelfstandig moet werken aan terugkeer. Wat betekent dat je binnen de grenzen van Nederland... Uh, want nou, daarbuiten kun je niet, je wordt meteen Lilian Rector weer teruggestuurd, uh, moet gaan werken uh, aan je terugkeer zonder dat je mag werken, geld verdienen en zelfs organisaties die jou proberen te voeden uh, of onderdak te verlenen worden ontmoedigd. Dus u dus, zegt het systeem, zoals meneer Asmani dat voorspiegelt, dat werkt niet? Het, het, we zitten aan het eind van het systeem zit een enorm gat. Ik bedoel, wij gaan er niet over, over hoe precies de procedures worden gedaan... Uh, uh, uh, en wie er wel of niet mag blijven. Maar op het moment dat je constateert dat iemand niet mag blijven... en hij kan niet weg of hij durft niet terug... Want dat is de situatie van deze mensen en nog veel meer mensen in Nederland. Daar moet je verantwoordelijkheid voor ze nemen. Want okay. wat er nu gebeurt... La, nou, laten we even naar meneer Asmali gaan. Dat gat wat, wat, wat hier wordt geconstateerd door meneer Voorberg, ziet u dat ook? Nee, die gat zie uh, ik helemaal niet. Het is een, een, eigenlijk een sluitend uh, systeem. Het is, een, uh, uh, het is gewoon de regels die, die er zijn, die we met elkaar in dit land hebben afgesproken. En uh, ik hoor uh, de heer... Uh, Um, Voorberg. Voorberg, excuus. De heer Voorberg ook zeggen van dat ze voor een groot deel uh, meewerken aan terugkeer. Ja, dat is juist het probleem. Ze moeten zich optimaal inzetten voor het meewerken aan terugkeer. Nee. En dat is ook een voorwaarde om het aan te tonen dat ze niet daadwerkelijk terug kunnen. Maar u, u zegt, er, dat... is, er is geen probleem aan het eind van de procedure, zegt u? Nee, het, is, het komt van twee kanten natuurlijk. Uh, en dat betekent ook uh, dat er een inzet is uh, vanuit uh, dienst terugkeer en vertrek. En uh, je zou ook uh, terugkeer kunnen regelen via IOM. Hm. Maar het veegt ook wat van. De desbetreffende uitgeprocedeerde asielzoeker, dat hij daar ook volledig aan meewerkt. Nee, ja. wat er, nee, maar wat er ook gebeurd is, en, da, en daar maak ik mij dan uh, toch een beetje boos over, mm -hmm. dat wat er gebeurd is, dat natuurlijk elke strohalm wordt gepakt in deze samenleving. Dus mensen, uh, zoals de heer Voorberg, maar ook politieke partijen in deze Kamer, die bieden mensen de hoop. Uh, het zijn de strohalmen, als op een moment wanneer wordt gezegd ja, het is inderdaad niet veilig genoeg in een bepaald land, of het is inderdaad zo dat de bevestiging wordt Gevonden in het feit dat je wel hebt meegewerkt, maar je uiteindelijk niet terug kan. Op het moment dat we dat gaan bevestigen, zullen zij ook nee. uh, de dus situatie aangeven om best, hier ja. te blijven. Want okay. ik begrijp heel goed ja, even naar meneer dat deze voor, mensen ik, dat willen. Ja, ik begrijp het. Even naar meneer Voorberg. U wordt nog wel wat voor, voor de voeten geworpen, meneer Voorberg. Want uh, ja, u biedt strohalmen waar u dat helemaal niet zou mogen doen. En u geeft mensen hoop, terwijl die hoop er niet is. Wij geven deze mensen hoop op dat ze uh, op een menselijke manier uh, behandeld worden. En dat er menselijk gekeken wordt uh, naar, uh, naar hun situatie. Uh, maar dat gebeurt al, zegt meneer Asmani. Het is helemaal nou, niet nodig dat jullie dat doen. Nee, het uh, probleem van, de, van de, het eind van dit, uh, van dit asielbeleid... Um, is dat uiteindelijk mensen op straat komen te staan en zelf moeten, uh, zelf moeten uh, werken aan En dan moeten ze terugkeer. wat harder werken, zegt meneer Asmani. Nou, maar het, het lukt hen niet. Een van de, uh, een van de vluchtelingen uit de, uit de kerk zegt tegen mij van, ik vind het heel interessant wat uh, dienst terugkeer en vertrek, uh, vertrek uh, mij voorspiegelt. En weet je mijn probleem is met dienst terugkeer en vertrek? Ze doen hun werk niet. Het lukt hen niet hm. om mij terug te brengen naar het land van herkomst. zijn dus zelfs mensen die niet willen, meneer Asmani, die lukt het niet. Is er dan toch niet iets wat moet veranderen? Nee, ook daar zit er weer zorgvuldige procedures in. Ze kunnen worden bijgestaan door rechtsbijstand in dat, dat kader. Of, of, ja nou, Dat gebeurt dus ook. En dan is uiteindelijk de conclusie dat iemand niet voldoende zich heeft ingezet en daarmee ook geen vergunning krijgt op buiten schuld. En dat is dus weer een onafhankelijke rechter die daarnaar kijkt. Dus in die zin is het gewoon een heel het... gesloten systeem. Er zit geen gat in, zoals men dat wel doen voorkomen. En ik kan me ook nog voorstellen dat de heer Voorberg op het moment dat hij het verhaal hoort van de desbetreffende uitgeprocedeerde asielzoeker dat hij daarvoor begrip voor kan creëren. Maar er zitten altijd twee kanten aan een verhaal. Okay. Het laatste woord voor Ricke Voorberg. En hoe lang haan jullie nog door? Eh, totdat, dit beleid, totdat duidelijk wordt wat voor verschrikkelijke gevolgen dit beleid heeft... in detentie en zowel op straat voor eh, mensen die binnen onze landsgrenzen zich ophouden. En dat is diepe angst voor uh, uh, IND en voor deze overheid. En angst zal nooit meewerken aan terugkeren naar het land van herkomst zoals deze meneer ons wil doen geloven. Okay. Hartelijk dank ook aan uh, Malik Asmani vanuit Den Haag. Tijd voor het tweede nummer van uh, Beans in Fatback. Bent met een nieuw album with Skin Attached. Zanger Ono Smit. Wat gaan jullie spelen? We spelen nu het nummer Use Me. Mm. Mm. Now don't tell me what a man won't do for a woman What a woman won't do for her man Since I met you, you ain't nothing but trouble But girl, you sure got a thing about you Our friends say it's just a, a matter of time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 Girl, you sure got my mind messed up Well, I know I'm just a fool for you But I need you, yeah, I need you tonight Our friends say it's just a, a matter of time Before you're leaving, before you're leaving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 Maar guess what? <laughs> Hartelijk dank, Biel en Fatback. Uh, en jullie hebben even twee van de luisteraars uitgekozen die jullie cd krijgen. Wil je even vertellen wie? Ja, de eerste is uh, Maarten Fink. En, en dat Omdat hij de cd heel graag aan zijn moeder wil geven. Ah, mooi. En de tweede is uh, Janine. En omdat hij vindt ze? dat de zanger zo'n mooie stem heeft. Nou, ja. ja. ja. De stopbare reden zijn. Ja. Goed, wij zorgen, wij zorgen dat de cd's uh, die kant op komen. Hartelijk dank. Oké, okay, jullie bedankt. De Kuip maakte vandaag de plannen bekend voor nieuwbouw van het stadion. Reden voor blijdschap of voor treunis. Daar gaan we over praten met Paul Groenendijk van reddekuip.nl. Goedemiddag, meneer Groenendijk. Goedemiddag. Mooi stadionnetje? Uh, het oude of het nieuwe? Het nieuwe. Ik heb niks gezien, dus ik zou het niet weten. Nou ja, 63.000 uh, uh, toeschouwers hè, kunnen erin. Ja. Het gaat 313 miljoen kosten. Ja. Het kan <coughs> dicht... Ik heb nog geen tekening gezien, dus ik kan het niet beoordelen. Nee, u heeft er nog niet heel veel gevoel bij, zo te voelen. Nee. Maar dat klopt nee, wel, nee. want u bent van RetteKuip.nl. Klopt. Ja. De Kuip en Feyenoord willen nieuwbouwen. De meerderheid van de Rotterdammers en de fans niet. Er zijn ook verbouwplannen. Eén daarvan is van jullie. Ja. Uh, blijft de Kuip uh, uh, in dat plan zoals het er nu uitziet ongeveer? Uh, in essentie wel. Het is zo dat er een, uh, een derde ring opgezet wordt. Daartoe wordt het uh, dak opgevijzeld... En wat in, betekent dat als je een, wat gebeurt er dan als je een dak opvijzelt? Dan gaat het omhoog en uh, komt het uh, uh, een meter of twintig of tien hoger. Boven de derde ring uh, wordt het weer ja, op de derde, gezet. Ja, de derde ring zit er dan tussen, zou ik maar zeggen. Ja, ja. die wordt er tussen gebouwd, ja. ja. En, en, en dan blijft het kuipgevoel zoals het nu bestaat, blijft bestaan, denkt u? Ja. ja. Wat is het ja. kuipgevoel? Ja, dat is een moeilijk te omschrijven fenomeen. De, de afgelopen twee seizoenen is het weer enorm opgeleefd. Dat heeft wel iets te maken met natuurlijk de prestaties op het veld. Maar ook in, in slechte tijden is er ook een kuipgevoel. Want ik, ik herinner me nog een, een wedstrijd tegen VVV twee jaar geleden... na een nogal desastreuze nederlaag in Eindhoven... 10-0. Uh, nee, nee, nee. Oh, dat, een andere. Uh, Sorry. <laughs> Die uitslag wil ik, wil ik niet meer horen. Oh, maar, uh, het, was, het was een hoge uitslag. En uh, de volgende woensdag al daarop zat het helemaal vol. En iedereen uh, dacht weer aan de toekomst. En het was met z'n allen toch een, een hele ja, devote sfeer. Uh, kop in het zand. Nee, op naar de toekomst. Op naar de toekomst. Altijd optimistisch. Ja, tuurlijk. Ja. Nou is er vandaag niet echt een beslissing genomen. Hè? De, Feyenoord heeft die uh, plannen gepresenteerd. Maar er moet dan, de gemeente moet daar voor 165 miljoen euro garant staan. Ja, de raad zegt daarvan. Uh, we weten niet of we dat uh, moeten gaan doen, hoor. Uh, ziet u dat als een eerste succes voor uzelf? Uh, ja, in januari waren de berichten... dat het uh, de financiering voor 95% rond was. Ja, als je dat twee maanden later... Uh, meer dan de helft van je geld nog via een garantstelling moet regelen... denk ik niet dat je, dat je financiering rond is. Nee, Dus je bent er redelijk gerust op dat het er toch nooit komt? Nou, helemaal gerust ben ik niet. Want je weet nooit met die uh, ambitieuze wethouders en burgemeesters... die graag <laughs> ja. eerste palen slaan. Maar ja. in principe lijkt mij dit, uh, dat, uh, dat de gemeenschap dit niet uh, zal nee. willen doen. Hoe belangrijk is Lee Towers voor de ziel van de Kuip? Uh, nou, ik moet zeggen... ik ik was nooit een groot fan van zijn, uh, zijn repertoire. Maar sinds ik hem een paar maal daar op de middenstip heb zien, uh, zien geholmen, zal ik maar zeggen, vind ik dat <lacht> toch wel heel erg fantastisch. <lacht> het is echt, uh, Alles wat mooi in de kuip, wilt ja, u eigenlijk zeggen. Ja, nee, maar hij heeft echt. Het, uh, hij, hij heeft uh, de kwaliteit om je, om je ja, in, in vervoering te brengen. Terwijl je, als, je, als je objectief kijkt van ja, ja. Vind ik het nou eigenlijk wel goed, maar het is, uh, het is altijd even prachtig als hij zingt. Nou ja. Lied trouwens, Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ik goed het heel heel erg... horen, jongens. positief <laughs> ja. blijven denken. Hey. <laughs> <laughs> u bent heel erg druk met L.A. de Voortjes en met het Koningslied en zo. Ja, Fijn dat u toch ik... ook even hier, hierover aan de telefoon wil komen. Ja, ja. Hoe belangrijk is de kuik van Feyenoord? Ja, natuurlijk hartstikke belangrijk. Maar, maar nou, ik, ik ben ook een man uh, van de vernieuwing, toch? Oh. Uh, kijk, we, we kunnen natuurlijk alles blijven bedenken en je kunt allerlei uh, uh, uh, kunstgrepen uithalen om dat, datgene wat is uh, uh, nog weer, net weer even een beetje ietsje beter te maken. Maar als, als, als, als je met de Kuip de toekomst in wil en je wil nog in, in, uh, in, in, uh, in aanmerking komen voor internationale wedstrijden in de toekomst, ja, dan zul je toch... Boven een bepaald minimum. een aantal toeschouwers uit moeten kunnen komen. En anders val je buiten de boot. Maar Lee, hoor ik, je nou, ik, niet... hoor ik je nou zeggen dat je voor een nieuw stadion bent? Ik, uh, ik ben. Uh, ik, ik, uh, ik, uh, als het oude stadion blijft, vind ik het ook prima. Maar ik ben ook uh, voor de vernieuwing. wanneer er uiteindelijk. dat moet gaan gebeuren, weet je wel? Ja. Dat tegenwoord, dat tegenwoordig, bedraait tegenwoordig ook geen. Uh, geen langstetplaten meer, tegenwoordig zat alles ook al aan de schijf. Ja, dat is waar. Ja, u... En je bent ouderwets als je nog met een, met een, met een bezig bent. Ja, wij hebben ook nog iets van muziek. Want u bent er graag gezien een gast in het stadion. Laten we even luisteren. Ja, voor het bos is wel mooi hè? Ja, het is prachtig. Ja, Ja. ja. Lico... We, hebben het, we hebben het mooiste, mooiste meest uh, sfeervolle stadion. Maar als we straks een nieuwe hebben met alle faciliteiten waar je mee de toekomst in kunt, dan is iedere, iedere fijne supporter is ook weer apen trots dat, dat het er ook weer is. Ja. Weet je wel. Dus... Lico, kon jij horen wat we net lieten horen? Wanneer was dat? Ja, weet ik niet. Nu het op finale, 2002. Dus zodra. Oké. Okay. Ja. Ja, ja. ja. Niet zomaar wat? Ja. Ze, ze, ze, ze zingen het elke week. <lacht> en Paul... mijn Feyenoord ook niet te vergeten. Nee precies. Paul, ja, wat, wat vind je van wat Lee allemaal zegt? Nou, ik denk dat Lee wel een probleem krijgt. Want zijn <lacht> uh, grote hit, mijn Feyenoord, ik citeer maar even. Ze schijnen daar als bakens in de verte. De duizend lampen ja, van het Feyenoordstadion. Stadium. de duizend lampen van het Feyenoordstadion. Ja, vier reuzen. Vier reuzen, ook goliot. Goliot Ja, dan kan hij niet meer zingen dan. Dan kan hij dan ja, maar, niet meer zingen. <laughs> ja, maar ze, ze zullen toch ook ergens vandaan dat licht moeten halen, toch? Ja, maar dat ja, weet ik niet. Ik, ik, ik heb er nog geen tekening gezien, dus ik weet niet waar het licht ja, ik, ik vandaan komt. Nee, ik ook niet. Ik vertaal de, nee. de avonds voor ons beurt. Maar, ja. ik, ik wil alleen maar ik wil alleen maar een pleitbezorger zijn van de vernieuwing. Ja. En uh, krampachtig vasthouden aan iets wat is. Uh, of het moet een buitengewoon goed, uh, goed alternatief zijn. Uh, dan heb ik daar ook vrede mee. Ja. Maar over het algemeen dan heb ik toch iets. Jongens, uh, kom op. Uh, nou, ja, maar, stroom, het in... uh, je, je maakt nu de laagste bouwprijs. Want het, alles zit in een dip. Uh, en uh, over drie jaar, dan, uh, dan is, de, de, dan is uh, alle is weer achter de rug. En dan uh, de stromen dus grote trons als je stroom. Ja, precies. Paul, en, uh, Paul het misschien. No hef... weer ja. Paul, misschien hebben toch wel een punt. Je moet gewoon mee met je tijd. Hè? Je moet concurreren ja, met dat... andere stadions. Het grappige is, dat kan ook binnen de context van de bestaande Kuip. Uh, in het plan van Rette Kuip gaat het ook naar uh, 63.000 toeschouwers. Dat is evenveel. Daar kunnen ook okay. business units in. Het enige verschil is dat er geen dak op komt En dat lijkt mij heel goed, want ik hoorde Van Merwijk vanmiddag zeggen... dat je de weersomstandigheden moet uitsluiten. Uh -oh. Of buitensluiten. Ja. Ik vind juist het leuke... Uh, als het een keer regent of een keer sneeuwt, het is toch hartstikke leuk. Ja, voetbal voetbaldeskundige... is de multifunctionaliteit van het stadion is dat misschien toch een, een belemmering. Oh, Lee is echt van een nieuwe, van een nieuw, van de nieuwigheid. Paul. Ja. ja. Kom op, jongens. Uh, Jan Voste wat voetbal voetbal. Uh, als ik muziek wil horen, dan uh, ga ik wel naar uh, Ahoy of naar dome uh... okay. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar uh, misschien moeten ze eens in Amsterdam gaan. Oh, van... oh Jan, ga eens weg, man. De arena bevallen. Ja, ja, Daar ja. ben ik een oner op. Mee. Ja, heel onaardig. De Rotterdammers die hebben het ook moeilijk mee als de Kuip verdwijnt. Gisteren was er een peiling van de RTV Rijmond en er bleek dat de meerderheid van de mensen tegen is. 60% wil. Dat de huidige kuip wordt gerenoveerd. En maar 15% wil dat er een nieuw stadion wordt gebouwd. De tegenstanders van nieuwbouw noemen vooral de unieke sfeer als reden om geen nieuw stadion te bouwen. Dus het hele legioen, achter het achter het ja, Uniek gevoel is dat. Daar hebben de anderen ook angst voor. De tegenstanders hebben daar angst van. Wie zegt dat die sfeer van de kuip terugkomt in een nieuw stadion? Dat het geen amusementshal wordt. Ja, dat is een man naar je hart, of niet, Paul? Ja, klinkt goed. Ja, Lee, angst voor een amusementshal? je moet multifunctioneel, je moet het kunnen ex exploiteren, je moet er geld op kunnen leveren. Ja. Het, is, het, het probleem nu is dat er steeds te weinig geld op levert. Dus je moet zorgen dat het multifunctioneel is en dat het gewoon hartstikke goed en uh, voor iedereen uh, aantrekkelijk wordt en dan uh, kun je zowel het een als het ander uh, je mee doen. Laatste vraag, moet het nieuwe stadion De Kuip heten, Lee? Uh, ja, bij voorbaat wel, ja. Ja. ja. ja. Paul? Ja, ja. Ja, de kuip is genoemd naar de vorm. En zolang er geen vorm bekend is, blijft het niet ja, dat je, ja, het een, een nieuwe naam op gaan bedenken. Het ei noemen we het. Goed. Ja, uh, ja de snelkoop. Ja, kan mee, mee, Maar de... in principe uh, moeten we datzelfde gevoel doorschuiven. Oké. Okay. Goed, we gaan het afwachten. Paul Groenendijk van rettenkuip.nl en Lietouwens, hartelijk dank. Positief blijven denken met z'n allen. Positief blijven denken. Goed, wij gaan naar onze dichter bij de dag. Vandaag Sjoukje van de Ploeg. Goedemiddag. Goedemiddag. We gaan graag naar jou luisteren, Sjoukje. Vrouwtje Rauwtje. Maakt niet uit. <laughs> een, een vrouw wilde haar leven lang moeder worden. De wens is groter dan de contracten, processen, gesprekken. Het echte maar dode kindje dat ze in haar armen houdt. De wens laat niet los. Een vriendin dient haar. Stelt geen vragen, geen cijfers. Ziet haar, ziet haar rouw. Het laat zich niet zeggen in nummers en getallen over geld. Zij geeft hulp. Zoals een kerk dat deed in Rotterdam. Wat helpt de mensen? Wat helpt de samenleving? Binnen welke grenzen leven mensen die hier niets meer mogen wonen? Wat wensen zij? In ieder geval is er een koningshuis. Dat is een gevoel. Het verenigt ons in een droom voor ons land. De muziek klinkt alsof het niet anders had gekund. De man die het speelt laat iedereen meedansen, maakt cooling downs voor de mensenmassa's overbodig. Dankjewel, vrouwkje. En excuus nog. Het gedicht is na te lezen op de website. Dit is de dag.nu. En dan kunt u ook gesprekken terugkijken over reacties en ideeën kwijt. Dit is, de dag. Dit is de dag zit erop voor vandaag. Ik dank uh, André Jeu, Carola Schouten, Nanda Broer, Jan Forstenbosch... Paul Groenendijk, Rico Voorberg, Malik Asmani en Lee Towers... en natuurlijk de bands Beans and Fatback. Zometeen op Radio 1, Villa VPRO, Tesselblok, goedemiddag. Dag Thijs, goedemiddag. Wat ga je doen? Azië staat centraal vandaag in de villa. Het buitenlandpanel praat over wereldmacht China... op tournee door Rusland en Afrika... en natuurlijk over de oplopende spanning tussen de beide Korea's. En Japan, dat land heeft sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog geen officieel leger meer en vindt dat daar nu maar eens een eind aan moet komen. Hoog tijd zeggen ze voor een volwaardige krijgsmacht. Dat straks in Villa VPRO. Dit is Radio 1. Het is half vier. Nu is de hoofdpunten van het NRS Journaal met Mark Visser. De Spaanse prinses Christina is nu ook verdachte in de corruptiezaak... waarin haar man Inyaki Urdangarin terecht staat...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 En harde woorden van de Franse president Hollande over zijn voormalige minister voor begrotingszaken. Minister Jérôme Cahuzac gaf gisteren na maanden ontkennen toe dat hij al jaren een geheime bankrekening in het buitenland heeft. Volgens Hollande is Cahuzac een schande voor de Republiek. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Verkeersinformatie bij de ANWB Johnson-Hoka. Op de A7 Heerenveen richting Afsluitdijk. Daar staat 2 kilometer file voor knopend Er is een busje stilgevallen. Blokkeert daar de linker rijstrook. Op de Ring Amsterdam de A10 West richting Zaanstad. 3 kilometer voor de Koentunnel. En een korte file op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Daar staat voor Amersfoort 2 kilometer. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Texel Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Veel Azië vandaag in de Villa in het buitenlandpanel. Volgen wij Wereldmacht China op tournee in Rusland en Afrika. En we bespreken de hoogoplopende spanning tussen de beide Korea's. In diezelfde regio heeft Japan sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog geen officieel leger meer. Dat moet maar eens afgelopen zijn, vindt de nieuwe conservatieve regering. Ik praat daarover met Japans specialist Rogier Busser. En in de Wetenschapsrubriek de moeilijke vraag... hoe onderscheid je echt wetenschappelijk onderzoek van een 1 april-grap? Uw reacties zijn welkom via de site VillaVPRO.nl. Dit is tot half vijf Villa VPRO. We gaan eerst naar Muiden, naar het terrein van de beruchte voormalige kruidfabriek... die vooral bekend werd omdat die regelmatig ontplofte. Op dat terrein spelen nu al jaren de voetbalteams van SC Muiden. Maar niet lang meer. De club staat nu letterlijk op springen. Op die velden moeten huizen en kantoorpanden verwijzen... en een andere locatie heeft de gemeente niet voor handen... en het bestuur ziet het niet meer zitten. Aan de telefoon is de voorzitter, Han van Wees. Goedemiddag, meneer Van Wees. Ja, goedemiddag, met Han. Dag, Han. Hoe groot is de kans dat dit het echt het laatste seizoen is van de club? Nou, die is uh, heel erg groot. De gemeente die heeft ons allerlei beloften gedaan. En wij hebben een ultimatum gesteld van 2 april. Dat ze daarvoor moesten reageren. Ja. En uh, tot op heden hebben we niets vernomen van de, van de BMW en de raad. Nee, heel even eerst. Uh, als de club zou moeten stoppen, hoeveel mensen zijn dan de dupe? Hoe groot is je club? Nou, het is namelijk zo, met de ijsvereniging mee en uh, de inwoners die wij hebben. In Muiden zelf hebben we 3200 uh, inwoners. En wij bestaan zelf uit uh, 350 tot 400 leden. Dus uh, de 1500 mensen in Muiden, ja. die zijn dan uh, gedupeerd. Ja, nu is het. Je zei al, we hebben niets gehoord uh, van de gemeente. Het, het is niet van de ene dag op de andere. Het is toch al jaren bekend dat dat terrein van die oude kruidfabriek... wat in handen is van de KNSF, de Koninklijke Nederlandse Springstoffabriek oorspronkelijk... Uh, daar, de gemeente pachtte dat terrein. Het is hen al jaren duidelijk dat jullie daar een keer weg moeten. Hoe kan het nou toch dat er in al die tijd geen alternatief is geboden? Nou, het probleem is gewoon, uh, het is al tien jaar eigenlijk aan de gang... En uh, ik vind het onvoorstelbaar eigenlijk dat die gemeenten uh, niet eerder gereageerd hebben. Ze hebben heel veel brieven gekregen van de KNSF. Uh, alles is bekend. Uh, in uh, 1 maart 2010 is het ook officieel opgezegd uh, bij... Uh, bij uh het college. Mm -hmm. Maar ze reageren ergens op. Het maar laatst... is dat zo? Want zij zeggen wij hebben wel degelijk de club uh, alternatieven aangeboden. Onder andere een terrein wat weliswaar ook weer niet van de gemeente is, maar van Rijkswaterstaat. Maar zij zeggen ja, de, dat wat ze hem bieden, dat willen ze niet. Nou, het is namelijk zo, het is niet van Rijkswaterstaat... maar dat is een gebied van de provincie... en mm -hmm. daar ligt nu nog de huidige sport al. Maar die wordt gesloopt en dat is maar 5000 vierkante meter. En ik weet niet hoe je vier velden op 5000 meter moet leggen. Dus ik denk dat je ze recht overeind moet zetten... Ja. en dat je, dat je dan eigenlijk uh, kunt voetballen. Ja, Dus het is gewoon zo dat de alternatieven die de gemeente dan wel heeft aangeboden... dat die niet afdoende zijn voor, voor de grootte van jullie club? Ja, precies. Ja. En in de sportnota en de quickscan die de gemeente zelf heeft gemaakt... hebben ze uit ons rapport die wij in 2008 neergelegd hebben... Muiden, klaar voor de toekomst. Er staan vier velden nodig en zes, in de toekomst zes velden... in verband met al de woningbouw. Ja. En uh, hun zeggen, je kunt naar nou de sporthal, dat is helemaal niet waar... want die gronden die bezitten ze niet. Ze hebben geen gronden. Hm. Nou, was het ultimatum gisteren? U heeft niks gehoord en in diezelfde brief waarin u de gemeente dat ultimatum stelde... zei u ook, dan zien wij ons als bestuur genoodzaakt om per 3 april, dat is vandaag... Uh, met het voltallige bestuur af te treden, een ledenvergadering uit te schrijven... en de club op te heffen. Is dat dus inderdaad wat er nu gaat gebeuren? Ja, wij hebben gisteravond uh, daarover vergaderd. We hebben, ze, we hebben nog gewacht dat de gemeente nog wat kon reageren. Dat hebben ze niet gedaan. Uh, het is namelijk zo... Dat uh, wij 25 april hebben wij een algemene ledenvergadering. Ja. En dan uh, leggen wij onze functies neer. En, uh, want uh, je, als bestuur ben je verantwoordelijk voor het rijlen en de zeilen van, uh, van de vereniging. Ja. En dat kan dan niet meer. En wat gaat u, en, en laat u het daar dan weer zitten, is het dan uh, met z'n allen uithuilen, een glas drinken in naar huis en dan maar geen sportclub meer in muiden? Nee, wij zijn nog bezig met acties en op dit moment zijn we ook aan het beraden hoe we dat gaan doen. Mm -hmm. En het is gewoon zo van, ja, welke acties kunnen we doen? En ja. daar zijn verschillende acties nog voor. En je hebt de, wet, de W.O.B. wet op bestuursrecht... Ja. Uh, en uh, daar zullen ze toch alles uit de kast moeten gaan halen. Wat alles uh, in die laatste tien jaar, uh, wat ze gedaan hebben. Oh, u bedoelt gewoon dat ze daar ze maar eens even verantwoording af moeten leggen ja. over wat ze allemaal voor u wel of niet geprobeerd hebben. Ja. Ten slotte dan nog, heeft u, uh, krijgt u hulp van de KNVB of heeft u erover gedacht om hen in te schakelen om te kijken of zij kunnen bemiddelen misschien nog voor 25 april? Ja, daar zijn we mee bezig, eh, met de KNVB eh, daarover. En we hebben juridische bijstand, eh, kri krijgen we. En eh, ja, we zitten daar eh, te kijken of eh, het college en vooral de raad... want de raad is de uitvoerende orgaan, die heeft eh, alles nagelaten... want er is een amendement op 7 oktober eh, 2007 al aangenomen mm -hmm. en daarin staat dat de SC Muiden uitgeplaatst zal worden... ten behoeve uh, van meer groen op het KNSF-terrein. Ja, en, uh, dat is al uit 2007. Nou ja, maar wat ja. wel zeiden, het sleept al zo lang aan... Ja. dat het inderdaad een beetje wonderlijk is... dat er helemaal geen oplossing gevonden is. Nou, ik, ik wens u heel veel succes. Ja, heel vriendelijk bedankt. En uh, bedankt dat u mijn zegje kon doen. Goed, de voorzitter van Sportcombinatie Muiden, Hand van Wees... over de mogelijke teleurgang van zijn club... omdat ze moeten verdwijnen van het oude...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 Mensen die boven andere stervelingen uitstijgen... geprezen worden voor hun prestaties en zelfs aanbeden worden. Onze Metropolis-correspondenten gaan deze week op zoek naar helden. Gisteren kon u horen hoe in het voetbalgekke Italië... spelers vaak op handen worden gedragen... maar één voetballer heeft de status van halfgod. Francesco Totti, de koning van Rome. De held van Rome... Francesco Totti, de achtste koning van Rome, zo wordt hij ook wel genoemd. Rome had in de antieke tijd zeven koningen en Francesco Totti is nummer acht. En vandaag gaan we naar Colombia, op zoek naar de erfenis van een omstreden held. Zowel gevreesd als geliefd. Colombianen praten nog steeds met eerbied over hun eigen Robin Hood. Ik sta nu in barrio Pablo Escobar, oftewel de volkswijk Pablo Escobar. Eh, bienvenidos aan barrio Pablo Escobar staat hier geschreven, dus welkom in deze wijk. Ja, toch een beetje eigenaardig gevoel om welkom te zijn in de wijk van Pablo Escobar. Er eh, is ook een grote muurschildering van hem te zien hier. Eh, ja, ik ga eens met de mensen praten om eens te kijken wat zij van, eh, van Pablo Escobar denken. Pablo, een legenda. Pablo was een legenda, vertelt Johannes Gallegos. Een bacán con een los flores. Hij was een goede vent voor onze arme mensen. Dus uh, is hij uh, een slecht iemand of een soort van held? Hoe ziet u hem? Als iemand goed, als een goede vent. Ja, hij was een goede vent. Hij hielp uh, de arme mensen. Ja, hij uh, gaf huis aan de armen. Hij bouwde een hele volkswijk. Ja, hij deed dus uh, goede dingen voor de arme mensen. Maar ja, hij was ook wel slecht. Maar ja, dat willen de meeste mensen niet zien. Ja, je ziet eigenlijk alleen maar de goede kant van hem. Hij was slecht omdat hij mensen liet vermoorden en hij pest allerlei mensen af. Nou, je kunt wel zeggen dat zo'n 80% hem goed vindt hier in Medellin en de In het hele land is het waarschijnlijk zo'n 40% van de bevolking die hem goed vindt en in de rest niet. Porque él cometió un error in poner carrobombas y que moría gente inocente. Ahí se fue un error de él que metió, antes ya la gente estaba de ja, hij maakte natuurlijk een fout door uh, autobommen op dat te gaan plaatsen en daardoor uh, werd ook onschuldige mensen. In Colombia denken, we, of dat hij toch een hele slechte man was, de grootste drugsbaron alle tijden die hier in Medellin, waar ah. ik woon, in 1993 doodgeschoten werd door een speciaal kamer. De tour begint bij het gebouw Dallas in het centrum van Medellin, dat in de jaren 80 een van de belangrijkste centra voor de drugshandel van Pablo Escobar was. Na zijn dood in 1993 werd het gebouw opgeblazen. Guys, we got to build in Dallas. Like Dallas in the US. It is to be the headquarters of the Medellin cartel between the 70s and the 80s. Daarna gaat het verder naar zijn begraafplaats, waar we in een enorme stortbui aankomen. Ryan Jamola is een Australische toerist die aan de tour deelneemt. Ryan, what vind je van Pablo Escobar? He's just such an icon. Pop culture really. Yeah. Yeah. yeah. So Major icon. Comes in, you know, you see him in movies. He's. Linked to a, you know, a certain lifestyle. Ja, hij was een echte icoon. Hij is een soort popheld. Je ziet hem in films. Hij staat van een bepaalde lifestyle. He's done more for poor communities than a lot of richer people have done. And the governments might be against him. But at the same time, governments probably have more money and do less. Icoon, popheld, iemand die iets goed voor de armen deed. Ik moet toch wel even slikken bij deze kwalificaties van Pablo Escobar. Ik keer nog een keertje terug naar Joannis Gallegos, de inwoner van de wijk Pablo Escobar. Volgens Joannis was Pablo ook een grote voetbalfan en had hij zijn eigen opvatting over hoe je wedstrijden kon winnen. Ik herinner me nog dat voetbalteam Amerika ooit een wedstrijd won hier in Medellín. Maar Pablo was fan van Atlético Nacional hier uit Medellín. Daarom beval hij de scheidsrechter na afloop te vermoorden. Ze hebben hem op de parkeerplaats geliquideerd. Tja, dat zijn de legendes van Pablito. Ja, in het estacionamiento lo ze de árbitro. Dat zijn de legendes die ze vertellen van, van Pablito. Dat was een bijdrage van Jeroen Kuiper. En morgen is Metropolis in Turkije, waar de buschauffeur Ahmed Atish... reizigers veilig van punt A naar punt B weet te brengen. Een held op de weg. De oorlijke Ahmed Atish stuurt zijn kleine passagiersbusje... of dolmuş, zoals het in Turkije heet... behendig door de chaotische straten van Ankara... waar maximumsnelheden en regels voor inhalen niet lijken te bestaan. Maar Ahmed doet meer dan sturen. Dat morgen in Metropolis. Het is onrustig in Azië. De spanningen rondom de beide Korea's en rond de Chinese zee lopen zo op... dat Japan serieus overweegt weer een officiële krijgsmacht in het leven te roepen. Die had het land namelijk niet meer sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Alleen een soort zelfverdedigingsleger. Onlangs oefende Japan op de verovering van een eilandengroep. waarover het land een flinke strijd heeft met China. In de studio in Den Haag zit Rogier Busser, Japanspecialist. Hij is verbonden aan de Universiteit van Leiden. Goedemiddag, meneer Busser. Goedemiddag. Die oefening, een wat provocerende. nou ja, mag je wel zeggen: een provocerende oefening. Is het opmerkelijk dat Japan dat zo aanpakt? Um, ja, een gewone oefening en een ongewone oefening tegelijk, denk ik. Gewoon in de zin dat uh, het Japanse leger jaarlijks oefent... samen met het Amerikaanse leger. Uh -huh. En het Amerikaanse leger, zoals u misschien weet, um, is altijd in Japan... sinds het einde van de Amerikaanse bezetting van Japan, uh -huh. die tot 1952 duurde... Um, hebben de Amerikanen altijd troepen in Japan gehouden? Euh, op het hoofdeiland, Honshu, niet zo heel erg ver van de hoofdstad Tokio. En een hele grote basis in het zuiden van Japan, op de eilandengroep Okinawa. Zeg maar een, kleine, een groep van kleine eilanden die zich helemaal uitstrekt van Kyushu tot aan Taiwan. Um, daar hebben de Amerikanen nog steeds hele grote basis. En zo nu en dan, dan uh, oefenen de Japanners en de Amerikanen samen. Maar wat inderdaad wel ongewoon is aan deze oefening. Is dat er, maar dat is ook wel eigenlijk de manifestatie van een trend. Dat er ook met meer offensievere wapensystemen werd gewerkt. En dat is inderdaad het onmerkelijke. Hè? En dat is die trend van alleen maar defensief. Die Japanse zelfverdedigingskrachten. Zoals uh, dat wat ze dan aan, aan leger hadden heten. Dat het wat meer dreigt om te slaan naar offensief. Heeft dat te maken met de nieuwe. Uh, een man aan de macht daar, de liberaal-democraat Shinzo Abe, die heeft al, voordat hij verkozen werd, vorig jaar een keer gezegd, ik vind dat de tijd wordt, dat Japan weer echt een leger krijgt. Ja, en hij was ook niet de eerste die dat zei. Dat is, uh, laat ik zeggen, een uh, heel debat in Japan sinds enkele decennia, met de hele opkomende economische macht van Japan, zeg maar, sinds de jaren 60, 70. Um, stonden er ook wel meer politici op, die zeiden, ja, we hoeven ons niet helemaal voor onze veiligheid op Japan of Amerika te verlaten. We kunnen ook zelf weer aan onze eigen verdediging gaan denken. Um, in Japan is er ook een soort spreekwoord dat zegt uh, de oorlog is nu over. Hè, dus we beginnen met een, uh, met een schone lei. Mm -hmm. Je moet je voorstellen dat die um, Amerikaanse bezetting van Japan duurde van 1945 tot 1952. Daarna mm -hmm. kreeg Japan een nieuwe grondwet waarin het pacifisme een hele belangrijke rol speelde. Daarin staat in die grondwet even voor de duidelijkheid dat ze geen echte krijgsmacht, offensieve krijgsmacht mogen ja, hebben. Hè? Ja, ja. ja. En toen uh, al tijdens de Amerikaanse bezetting en daarna tijdens de Koude Oorlog hebben de Amerikanen wel toegestaan dat de Japanners een kleine uh, self-defense forces, zeg maar zelfverdedigingstroepen, uh, hielden. Um, in de loop van de tijd werd het natuurlijk voor de Amerikanen ook steeds duurder om die hele verdediging in Oost-Azië op zich te nemen. En vanaf de jaren zeventig heeft um, Amerika eigenlijk wel wat druk gezet op Japan om toch ook meer verantwoordelijkheid voor de regionale veiligheid te nemen. Dat heeft er bijvoorbeeld in uitgemond dat de, Ameri dat de Japanners ook zijn gaan betalen voor de Amerikaanse aanwezigheid in Japan. Mm -hmm. He, dus waar aanvankelijk die Amerikaanse aanwezigheid door veel Vooral progressieve Japanners ook wel werd gezien als een smet op de Japanse soevereiniteit. In de zin dat de Amerikanen daar toch ook wel een oogje in het zeil hielden. Uh, wat er in Japan binnen Japan gebeurde. Dat men toch wel bang was misschien dat Japan zou polariseren. Of dat, er, dat, er nog eens, dat het een hele linkse kant op zou gaan uh -huh. in de jaren 50. Daar werd eigenlijk die Amerikaanse aanwezigheid in de jaren 60 en 70 en andere. toen men het ging gebruiken om bijvoorbeeld in de Vietnamoorlog ook uh, deel te nemen. Dus er werden bombardementen op Noord-Vietnam uitgevoerd. Ja, naarmate. Die, dus het is niet zo wat mensen wel zouden kunnen denken dat dat druk van de Amerikanen Japan nooit meer een, een, een slagvaardig, strijdkrachtig leger mocht hebben. Maar dat uh, het juist zo is dat naarmate ze meer bondgenoot werden... Amerika hen heeft gepusht van doe dat nou maar wel. Ja, zeker. En dat was vaak tegen de publieke opinie in. Dat pacifisme... De publieke opinie in Japan bedoelt Tegen de publieke ja. opinie in Japan in. Dus, uh, uh, uh, Japan is natuurlijk het enige land uh, dat, dat een atoombom op zich over zich heen heeft gekregen en de ja. gevolgen daarvan aan de lijf heeft ondervonden. En dat pacifisme is sinds de jaren, sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog echt wel heel erg diep geworteld. En dat uh, bijvoorbeeld tijdens de Vietnamoorlog waren er ook hele sterke protesten in Japan tegen uh, de Amerikaanse uh, deelname aan de Vietnamoorlog en ook tegen het gebruik van die basis uh, in Japan waar die vliegtuigen dan van vertrokken. En dat pacifisme, dat zie je nu eigenlijk de laatste 15 jaar wat in intensiteit afnemen. Het is er nog zeker wel. Heel mm -hmm. veel Japanners zijn ook nog steeds niet voor een sterke militaire expansie. Maar um, natuurlijk, um, dat, dat wordt in Nederland of hier in Europa als wat onderbelicht. Um, met de opkomst van China, niet alleen in economische zin, maar ook in militaire zin, uh, ja, liggen de kaarten toch anders. Je moet zich voorstellen, um, in Japan staat uh, niet in de grondwet, maar in een wet die ze in de jaren zeventig hebben aangenomen, een, um, een regeling dat Japan nooit meer dan 1% van het Brussel Nationaal Product aan Defensie zal besteden. Ja. Daar houden ze zich ook aan. Ze zitten meestal ruim daaronder. Um, in China zit men daar altijd al boven. En dat was eigenlijk nooit zo indrukwekkend, omdat die economie natuurlijk nog vrij klein was. Ja, maar die groeit als kool natuurlijk. De Chinese economie is nu groter dan de Japanse economie. En um, China geeft aanmerkelijk meer uit. Doet er ook wat geheimzinnig over. Maar zelfs volgens conservatieve schattingen um, geeft China nou, twee tot drie keer zoveel uit aan defensie als Japan op dit ogenblik. Mm -hmm. En dat zijn ook niet alleen defensieve wapensystemen. Dat zijn ook wel degelijk offensieve wapensystemen. Dus dat Japan nu een heel klein beetje gaat schuiven en iets meer uitgeven Uitgeeft. Nog steeds onder de 1% overigens, uh, maar iets meer uitgeeft dan voorheen. en iets offensievere wapensystemen inzet. is nou niet uh, nou ja, uh, wereldschokkend in die zin. Nee, het is niet wereldschokkend. Het is ook te begrijpen. Ja. En het is ook te begrijpen dat de geesten in Japan. langzaam maar zeker in de afgelopen 50 jaar. dan nou, nu de laatste 10 jaar misschien iets meer rijp zijn gemaakt. voor. nou, we moeten onszelf niet alleen kunnen verdedigen. maar we moeten misschien ook wat daadkracht kunnen tonen. Bijvoorbeeld dat hele gedoe met die eilandjes. Ja. Dat leek. Enorm hoog op te lopen. Ja. Uh, dat liep ook hoog op. Dat liep ook hoog op. Um, maar ik heb nou ook weer begrepen dat er uh, stilletjes uh, op hoog niveau over gesproken wordt. Van joh, laten we dat nou voorlopig eens even laten rusten. Er zijn wel belangrijke zaken aan de gang. Ja, correct. Kijk, het is een... Um, uh, die diplomatie is eigenlijk op twee manieren plaats. Aan de ene kant inderdaad een havikachtige, assertivere premier, premier Abe... van de liberale partij die nu Japan weer regeren. Dat is ook een soort reactie op uh, de vorige regeringspartij, de democratische partij... die, laat ik zeggen, uh, wat minder pro-Amerikaans zich probeerde te manifesteren... Uh, ten opzichte van de eigen bevolking. Deze partij uh, onder Abe wil duidelijk laten zien dat Amerika de belangrijkste bondgenoot is... dat China uh, nou, toch in toom gehouden moet worden... Dat is weer een wat andere toon. Um, en um, nou ja, daarbij die in, enorme opkomst van China economisch is natuurlijk voor Japan. In alle opzichten heel erg belangrijk. En Japan is daar ook heel erg van afhankelijk. Japanse handel, Japanse investeringen zitten aan China vast. En oh ja. tegelijkertijd met die militaire oefening zag je ook dat er hoge Japanse leiders. bijvoorbeeld de voormalige premier Fukuda gaat deze week naar, uh, naar China. om ook weer direct gesprekken daar te houden met de Chinese president. informeel dan weliswaar. om dit ook wel weer wat, uh, laat ik zeggen, te nuanceren. Want steekt het ook niet bij Japan dat ze voorbijgestreefd zijn door China uh, als economische macht? En flink ook? Um, en dat ze uh, eigenlijk ook militair, nou ja, omdat ze het zichzelf eigenlijk hadden opgelegd dat dat niet mocht, maar dat ze, he, dat ze tot nu toe niet ook echt een, een, een vuist konden maken. Gewoon omdat dat grondwettelijk niet mag. Ja, die economische opkomst van China moet je natuurlijk wel nuanceren in de zin dat de Chinese economie nu groter is dan de Japanse economie. Maar als ja. je kijkt hoe het inkomen per hoofd van de bevolking is, dan is Japan natuurlijk nog vele malen rijker dan China. En maar de... het gaat slecht in Japan, dat is het meer. Ze hebben daar ook het gevoel het stagneert, de export ja. stagneert. Ja. Ze zitten met die ontzettend ja. uh, harde, veel te dure munt. Dat proberen ja. ze dan wel een beetje te manipuleren, maar dan krijgen ze de rest van de wereld ook over zich heen. Dus... Nee, correct, correct. Die Japanse economie dat is uh, natuurlijk een heel belangrijk zorgenkindje van Abe. Uh, je kan je ook wel voorstellen dat een aantal Japanse bedrijven profiteren van deze nieuwe investeringen in de defensieindustrie. Ja. Japan heeft ook Mitsubishi, NEC, Toshiba. Bekende namen in de, ook in de wapenindustrie. Ook van huishoudelijke producten, maar van, ook in de wapenindustrie. Dus die zijn daar ook blij mee. Met die grotere bestedingen die toch vooral in technologische zaken plaatsvinden. Um, aan de andere kant, ja... Um, die economische banden met China die zullen alleen maar belangrijker worden. En daar zal men ook zeker op inzetten om die te koesteren, omdat daar de toekomst van Japan ligt. De groei voor Japanse bedrijven ligt eigenlijk niet in Japan zelf, omdat die economie daar stagneert en de bevolking sterk gaat krimpen de komende decennia. Dus die groei ligt buiten Japan. En dan toch eigenlijk in eerste instantie op het Aziatische vasteland. En daar ja. is China natuurlijk het belangrijkste land. Het is dus niet zo dat je zou kunnen denken: nou, als Japan, uh, stel dat ze er daadwerkelijk toe zouden besluiten om hun grondwet, dat is niet. Die gebeurt zo te wijzigen dat ze echt een eigen officiële volwaardige krijgsmacht krijgen. Dat je dan ook bang moet zijn dat ze ineens vanuit het niets flink toe zullen slaan. Gezien hun geschiedenis zullen ze dat niet doen. Gezien de geschiedenis zullen ze dat niet doen. En het Japan van nu is natuurlijk niet het Japan van uh, 1930 of 1935. En Japan zou er natuurlijk ook geen enkel belang bij hebben om dat te doen. Dat is waar, maar dan zou je zeggen, ze hebben er ook geen belang bij... dat ze hun grote vriend Amerika uh, die basis heeft daar... als, als Amerika het nodig zou vinden om zich tegen China te keren. Bijvoorbeeld uh, uh, als het gaat over Taiwan. En ze doen dat vanaf Japans grondgebied. Ja. Dan, dan, dan, dan zijn ze ook de sjaak, Japan. Ja, die Amerikaanse basis uh, in Japan, dat is al heel lang een punt van debat. Um, in 1951 is er voor de eerste keer een Amerikaans-Japans veiligheidsverdrag gesloten. En dat is daarna telkens om de tien jaar herzien. En bij elke herziening zijn er nou ja, grote debatten in het parlement en ook vaak grote demonstraties buiten dat parlement. Um, de focus van dat debat, die verschuift wat. Maar de laatste keren dat dat um, verdrag werd vernieuwd, was inderdaad juist het punt dat u noemt, bijvoorbeeld de straat van Taiwan. Een heel uh, belangrijk punt. Uh -huh. Omdat Japanners bang zijn dat ze inderdaad ongewild, of zonder dat ja, ze het zeiden willen in een conflict tussen um, uh, China en uh, getrokken Amerika worden. getrokken zouden kunnen worden. En die kans is natuurlijk niet denkbeeldig, want China heeft al veel eerder gezegd dat als Amerikanen vanaf Japans grondgebied ingrijpen in een eventueel conflict tussen Taiwan en de Volksrepubliek, uh, China dan ook Japan als, uh, als speler beschouwt. Ja, we gaan straks in ons buitenlandpanel uitgebreid praten, uh, verder praten over de grootmacht China en ja. over de spanning tussen de beide Korea's, nu toch ook maar eventjes met u als japan dat... Ja. Uh, uh, die oplopende spanning, die dreigende voorlopig dreigende taal alleen maar van Noord-Korea richting het Westen zullen we maar zeggen, maar Zuid-Korea, Verenigde Staten met name, is die ook gericht tegen Japan heel veel? Die is ook gericht tegen Japan. Japan zit er ook in. Japan wordt natuurlijk door uh, Noord-Korea gezien als bondgenoot van de Verenigde Staten en, uh, en van Zuid-Korea. Dat zijn ze natuurlijk ook. Dat zijn ze <laughs> natuurlijk ook. En Japan zit er ook op verschillende manieren in. Uh, na het einde van de Tweede Wereldoorlog bleven er grote groepen Koreanen achter in Japan. Uh, groepen die uh, geronseld waren door de Japanners uh, om in de oorlogsindustrie te werken. Okay. Die konden um, in 1945 1946 niet terug, of ze wilden niet teruggaan. Die hebben zich toen uh, Korea uiteenviel in Noord en Zuid... na de Koreaanse oorlog, um, ook in Japan eigenlijk in twee groepen gevormd. Er is een Noord-Koreaanse en een Zuid-Koreaanse gemeenschap. En um, de Noord-Koreanen zijn daar vaak in uh, geïnfiltreerd. Ik bedoel de Noord-Koreanen uit Noord-Korea. Ja. En hebben ook een aantal, dat is niet zo heel erg bekend... maar in Japan is dat nog steeds een heel groot iets hebben ook een groot aantal van die mensen en een groot aantal Japanners... Nou, ja, het gaat om tientallen, mensen ontvoerd. Okay. En die in Noord-Korea uh, gevangen gehouden... en weer opgeleid om weer spionage gaan te doen. Um, die mensen zijn al, dat is allemaal in de jaren zestig en in de jaren zeventig gebeurd. Die mensen zijn overleden. Um, Japan stelt er veel uh, prijs op dat bijvoorbeeld de stoffelijke resten van die mensen terugkomen naar Japan. Of dat nabestaanden in Japan daar naartoe kunnen. En dat is nog steeds een heel erg heikel punt uh, ja. tussen die twee landen. Ja. Uh, het is natuurlijk zo, als zij inderdaad ook doelwit zijn van Noord-Korea. Nu is geloof ik de hele wereld dat, behalve Noord-Korea zelf. Maar Japan ja. ligt natuurlijk erg angstig dicht in de buurt. Ja. Zou het ook zo zijn dat ze zeggen we moeten misschien toch iets uh, meer slagkracht zelf krijgen... omdat ze misschien niet helemaal 100% zeker zijn dat Amerika hen altijd maar zal blijven beschermen? Ik denk dat die angst eh, niet zo sterk is in Japan. Uh, die relatie, uh, zeker op militair gebied... tussen de Verenigde Staten en Japan, is uh, heel erg sterk. Ook in de tijd dat er bijvoorbeeld in de jaren 80... bijna toch wel sprake was van economische oorlogsvoering... tussen Japan en Amerika, bleef die militaire alliantie heel erg sterk. Dus ik denk dat niet veel Japanners van dat scenario uitgaan. Goed. En inmiddels hebben ze een ambassadeur, een vrouw uit de Kennedy-familie... Ja. de dochter van John F. Kennedy. Ja. En uh, dat duidt er dan toch ook wel op... dat het land buiten gewoon serieus genomen wordt door St Verenigde Staten. Zeker, okay. zeker. Goed, Rogier Busser, heel hartelijk bedankt. Japans specialist verbonden aan de Universiteit van Leiden. En zometeen gaat de villa verder na het nieuws... met wetenschap en het buitenland. -pen. Maar het scheelt natuurlijk dat ik geen kinderen heb.